Allemaal, uh, ja, uh, sterkte toe. Ik wens ook de familie en uh, vrienden en nabestaanden veel sterkte. Nou ja, dan gaan we naar het vaste item. Uh, goud, zilver, bitcoin, staatschotmeter. Uh, de bitcoin's is weer lekker omhoog geschoten. Uh, bijna tegen de 700 eurotjes aan. Maar is staat op dit moment op 692 euro, om precies te zijn. 696 alweer. Oh, alweer hebt <laughs> 4 euro bijgekomen <laughs> in een paar... Een minute. seconde. Ja, zo, zo snel gaat het, dames en heren. Ja, ja. ja ik denk dat ja. het vooral komt omdat de Chinese Yuan weer naar hele verre dieptepunten wegzakt. oké, oh, oké. Okay, okay. Chinezen proberen hun geld in de veiligheid te brengen. En ook in India misschien wel, speelt ook een rol. Ja, ja, daar hebben zo meteen nog een berichtje over als we eraan toe komen. We hebben best wel wat berichten, dus. Uh... Goud, doet dit het ook zo goed? Nee, goud niet. Tenminste, lokaal in India wel, maar. Uh... Maar uh, in de, de dollarmarkt is het uh, 12,25 <lacht> nou. Oké. Okay. Dus, uh, ja, al door de 1300 gezakt. En olie? Olie, dat doet het, zo, ja, stabiel 46,40. Mm -hmm. ja, dat is nog steeds goedkoop, denk ik. Ja, vergeleken bij wat het eerder geweest is, wel, ja. Nou goed, heb ik nog uh, de Marwane-index. Uh, die staat op 157,93. Uh,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 Een, been, een beentje voor, remmer. Zeg maar. Je komt er bijna, bijna niet vanaf. Nee, nee, die kan je niet ontslaan. Zeg maar. Die zijn heel goed beschermd. Ze moeten zich heel veilig voelen. Maar toch is er een d 60 cda voorstel geweest. Om dat uh, te beëindigen. En het was opvallend dat de PvdA tegenstemde. Ondanks dat, dat het onderdeel is van het regeerakkoord. Ja, maar het is natuurlijk... Uh, als, je, als je een... Uh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 Hit, uh, Douwe een record Ja. ja wat uh, <laughs> een beetje sneu voor de man is. Maar het zal niet uh, de eerste leugen zijn waar die is. Verstikt. Ik heb er geen medelijden mee uh, Peter. Uh, nee. het, is, het, het is ook volgens mij een <laughs> patroon. Dus als Krugman iets zegt. Dan gebeurt het tegenovergestelde ofzo. <laughs> <laughs> <laughs> ja, het is wel de vraag waar die record highs allemaal vandaan komen. Dat doet... Uh,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 gaat werken verplicht en moet bijdragen aan de vakbond omdat er dan gezegd wordt ja de vakbond die handen handelt ook voor jou dus het is niet eerlijk als dan hè, jij daarvan van mee profiteert en je er niet aan mee betaalt dus je moet verplicht mee betalen en er zijn dus bepaalde staten waarin nog ze, uh, zeg maar nu wetten zijn aangenomen dat het niet meer zo is en dat wordt dan weer gevreemd als uh, zeg maar dat ze de vakbonden proberen kapot te maken. Ja, okay. Maar oh. dat, maar dat, dat, dat is dan free to, to, to work is dat je niet verplicht ...van de vakbond lid wordt. Ja, right to work is het volgende. Eh, uh, right to work, ja. ja. ja. Oké. Okay. Maar als je die tekst zo hoort, dan zou je niet denken dat dat dat betekent. Nee, want je gaat naar zo'n staat toe als Nederlander en dan zeg je... ...nou, ik ga werken. En dan zeg je, hey, je hebt, mag niet, want je hebt geen green card. Dus ja, je hebt de right to work hier, dus de right to work, date, waar mag ik niet werken dan hier? Nou, <laughs> ja. ja. ah, dan ga je toch lekker zwart werken.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 als veel meer staten dat gaat doen dan zul je de opbrengsten in Colorado voor de staat weer achteruit lopen neem ik aan dat dat ook goed hoor nee dan hebben euh, nou, we zullen zien hoe het zich allemaal euh, ontwikkelt uh, er is nog meer nieuws Google en Facebook stoppen met advertenties op websites met netnieuws. we hebben het over Xander nieuws en zo hè nou, nee, dat staat daar zijn niet bij hoor. Of gewoon een satire, zoals de Onion of The Spelt. Nou, kijk. Ze hebben het al eerder gedaan, ook met uh, YouTube. Dat ze bepaalde uh, mensen, of bepaalde sites geen advertentieinkomsten meer geven. En die, dat kunnen best populaire uh, uh, kanalen zijn. Uh -huh. En die zijn dan al opeens van hun geld uh, afgesloten. Maar dat is een manier om, om de zaak, uh, ja, om censuur te doen. Dus ze zijn ook bij Twitter, het doet er ook al mee. Uh -huh.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 Ja. ja, er waren uh, toch ook leaks dat ze gewoon, uh, dat de mensen van CNN een mailtje stuurden naar de. Ja, uh, vragen doorspelen van het debat. ga Trump interviewen, wat voor vragen wil je dan stellen? Ja, ja, ja, en voor, voor het maar debat ja. vragen, do vragen doorspelen aan het uh, Clinton-campagne-team. En dan niet direct, maar via, een, uh, via die uh, Donna Brazil, die dan uh, ontslag, uh, ontslag heeft genomen of ontslagen is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar, uh, en die daarna bij de DNC is gaan werken, zeg maar, ja, en daar, nou, daar nou ook weer onder vuur ligt. <laughs> ja. Ja. ja. Er was ook nog een uh, berichtje, ik heb, ik heb het niet gelezen, ik zag het wel een uh, paar keer voorbij komen deze week, van uh, dat Clinton Facebook de schuld geeft uh, van, het, uh, van haar verlies.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 En er komt iemand die dat nog nooit gedaan heeft en die verslaat <laughs> Net als dat je gewoon een week het voetbalveld oploopt. en je zo'n en door zijn benen speelt. Ja, Pijnlijk. Ja, en dan ook nog dat je de hele media rood achter je hebt. en alle universiteiten en intellectuelen. en uh, ja, alle nieuwskanalen en dan nog verliest. Ja, ik heb vandaag uh, toevallig zitten kijken naar uh, een compilatiefilmpje van de uh, Election Coverage Night. van.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 arrogant zitten te babbelen met welke marge Hillary gaat winnen en dan zie je de loop van de dag zie je ze steeds <laughs> worden en vergrijnigeren en op het einde gaan ze helemaal uit de plaat. Die en, en uh, die dan echt gaat zitten stampvoet als een kleuter. <laughs> ja, Niks met Trump, maar dat is wel echt uh, prachtig om te zien. Ja. Ik heb echt van genoten. Oh, ik... Ja, ik heb wel een idee. Ik heb wel eens een beetje een idee dat Trump ook een, een fall guy kan zijn voor. Uh, de, ja, financieel is het natuurlijk een grote ramp met, uh, met 20 uh, trillion in debt en, en en uh, als je de, unfunded, uh, de, de, de, ja, de verplichtingen nog meeneemt, waarvoor geen geld is, zoals AOE uh, en zo, uh, wat ze daar dan Social Security noemen, dan is het zelfs uh, boven de 200 trillion in debt, 200 biljoen in Nederlands. Ja, en dan ja, moet het een keer misgaan. En wat je dan het liefst wil hebben, is niet iemand van de ja, Powers That Be, zeg maar, die moeten er nou om hun handen van aftrekken. En uh, ja, ik heb wel het idee dat, dat heel die, ja, ook die Brexit, dat dat zo'n uh, fall guy wordt. Zeg maar. Ja, ja, ja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 Nou, ja, Je ziet de rentes ook al oplopen, dus het zou best kunnen dat dat een beetje die kant op gaat. Uh -huh. ja, Rivo Rompal was niet altijd positief. Uh... Ja, Ik heb er wat van meegekregen, maar hij was er niet uh, echt enthousiast over. Hè? In uh -huh. in in ik heb hier nog uh, ja, over belasting gesproken. PVDA GroenLinks willen af van uh, de brievenbusfirma's. Ja, <laughs> maar dat wist wel langer hè.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 Willen ze Nederland uitjagen. Schandalig. <laughs> ja. ja, maar die is wel een beetje tot inkeer gekomen geloof ik hoor. Ja, nee, nee. die heeft één keer wat gezegd joh. <laughs> Kapitalisme meer helpt dan uh, ontwikkelingshulp. Ja, ja, uh, ja. Uh.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 Er ja, staat hier ook de regels schrijven voor dat een bedrijf een directeur moet hebben in Nederland. dan hè? Maar er zijn bijvoorbeeld voorbeelden dat twintig bedrijven worden aangestuurd door één iemand. <laughs> <laughs> Zodra je eist dat er bijvoorbeeld drie of vier personen bij een bedrijf werkzaam zijn, ja, geen de brievenbuffer, maar als weg.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 Ja. Dus het netto-effect daarvan op de werkgelegenheid zou ik niet meer uh, ja, zijn. In ieder geval waarmee de hele grote bedrijven bevoordeeld worden ten opzichte van de wat kleinere, want die kunnen natuurlijk minder ja. flexibiliteit. Ja, en dan krijg je natuurlijk weer mergers. dan we gaan de bedrijven samenvoeren. En dan denken ze, oh ja, uh, ik ben niet groot genoeg ervoor. En jij ook niet, en jij ook niet. Hub, gooien we alles bij elkaar in één bedrijf, nemen we drie mensen aan en tezamen zijn we er wel weer groot genoeg ervoor. Maar gelukkig is... de politici om ons te beschermen tegen de macht van de grote bedrijven, toch? <laughs> ja, precies. Ja. Ik denk net zoals die big.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 ...waar ze die uh, dit soort boetes uh, opgelegd krijgen. Of ja, misschien juist ik... wel ook. Dat kan natuurlijk ook dat je dan uh, heel dicht tegenaan moet schurken. Er was een paar maanden geleden ook in het nieuws dat uh, uh, dat ging over Apple in Ierland... ...dat die hadden bepaalde belastingvoordelen uh, gehad. En dat uh, hadden ze afgesproken met de Ierse uh, heersers En toen werd er vanuit de EU uh, een soort verplichting opgelegd aan de Ierse uh, overheid... ...om met terugwerkende kracht belasting te innen... ...waarvan zij zelf vonden dat uh, uh, Apple het niet hoefde te betalen...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 Zo ziet het hieruit, hoe ziet hij eruit? Guy Verhofstadt. Ja, de hele poging om Rusland uit te roken met boycotten. Een soort Pechtel uh, 2.0. Uh, <laughs> ja, overtreffende ja. trap van Pechtel. Ja, uh, ja.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 Ja, wat er nee, altijd dat, gebeurt je, bij dit soort dingen, is dat de bevolking helemaal dubbel en dwars achter hun eigen heerser gaan staan als ze van buitenaf aangevallen worden. Ja. Ja, dus hij wordt alleen maar populairder. En dan hebben ze ook nog eens dat ja, de Russische groei. Hadden ze gehoopt dat hij met 1,2% zou, zou krimpen. En dat is nou maar 0,6%. Ja. En dat is en dat komt voornamelijk door de lage olieprijs. Of door de aanhoudende ja, lage olieprijs. En de sancties hebben amper effect. En dat het is denk ik... ook al zo, die, die sancties, het is heel vaak.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 Maar wat ik nou niet begrijp is als ze dan, hè, ze pretenderen dan dat ze de spanningen willen verminderen en, uh, willen dat Poetin zich een beetje geduist houdt. Dat zeggen ze dat ze willen, maar als ze dat echt willen is de vraag. Maar als ze dan blij zijn dat de economie, ze willen dat de economie krimpt, dan zou je toch juist aan de denken van nou, hè, wanneer is de kans het grootst dat er, zeg maar, allerlei spanningen komen, is als ze slecht gaan met de economie. Je zou juist moeten hopen dat het hartstikke goed gaat. Want dan uh, gaat Putin, is de kans kleiner dat Poetin allerlei kapiolen gaat uithalen. Ja. ja, ik denk dat de werkelijke doelstelling is de zaak escaleren. Dat is altijd dat denk, zo. Eén ja. ja. zo'n uh, filosoof die had ook gezegd, uh, als, als goederen en diensten niet over grenzen heen mogen gaan, dan gaan legers dat wel. En ja, dit is, meestal is dit, uh, is het, het is ook altijd dat begonnen ja, met een economische boycott. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd Japan geboycott met olie. Die werd lamgelegd met een olieboycott en die hadden zelf geen olie. En ja. Nederland werd ook gedwongen daaraan mee te doen met de olie uit Indonesië. En ja, dan, uh, Dat is de dat voorbode is van Pearl Harbor, toch? Ja, dat is het. Daar zit inderdaad de voorbode van Pearl Harbor. En ja, de, de eerste agressie van de voorbode van een oorlog is altijd een handelsoorlog. En ja, vaak krijgen we ook nog enorm berg militaire oefeningen daarvoor. Dus ja, dat is, het zit wel op een escalatietrend, ja. Ja, eigenlijk klopt met de valuta, hè. Dus uh, currency wars. Mm. Dat zie je ja. ook al. Dat is meer, ja. uh, tussen de VS en China ook, hè? Dat ze elkaar continu beschuldigen en ook allebei gelijk hebben. Ja. ja, maar het heeft wel uh, effecten. Want jij zei dat het, uh, Rusland altijd nog best wel aardig goed doet, maar, tenminste, dat maakt het op, maar, ik zie het tussen 2014 en 2015 ongeveer 30% minder.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 uh, ja, vaststaand feit, eigenlijk. Een fait accompli uh, wordt gesteld van we kunnen niet meer terug. Ja, ja. Ik, ik heb trouwens wel met, met die uh, verhofst, ...dat heb ik wel een beetje het idee van. die man die leest van 's ochtends de krant. Me, met het idee van. welk bericht wat ik nu lees. kan ik weer koppelen aan dus we hebben een leesbril <laughs> <basically laughs> nodig. Het <laughs> ja. zou niet dat een leesbril hebben die nog groter en dikker is dan die normale bril. Ja. <laughs> zit er zit er ergens een, een, een hamster vast in een boom of zo. Ah.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 die legeronderdelen zeggen wat er dan allemaal in moest. En die ene wilde dit in en de andere wilde dat in. En dan uh, uiteindelijk zat er zoveel in dat hij niet meer van de grond kwam. <laughs> <laughs> <laughs> maar het komt, komt dat komt ook omdat het primaire doel heeft helemaal niks meer met verdediging te maken of zo. Het is alleen maar geld pompen naar, van de belastingbetaler in de zakken van de wapenindustrie. Nou, als ze zeggen jongens, maak je het daar geen zorgen want er komt een nieuwe regel. Iedereen die uh, van buiten de Schengenzone de EU in wil komen je moet een vragenlijst invullen en 5 euro betalen. <lacht> <lacht> dat is een nieuwe voorstel van de EU. Okay. Daar gaan ze binnenkort nog eens over praten. Okay. Ja, dan gaan ze een debat voeren of het toch niet 4 of 6 euro moet zijn. Zoiets uh, ja, we laten ook, terroristen wat de terroristen wel tegen Ja, zeker. Ik begreep ook dat. nou...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 Maar goed, ja, we gaan even door naar... Uh, want we hebben nog veel meer uh, berichten. Ik heb hier nog een, uh, ja, een berichtje over... Nederlandse ambtenaren voeren campagne tegen Trump. Mag dat? Ja, nou, alleen, alleen als ze bij de publieke omroep werken. Ja, ja, ja. <laughs> even jinek en zo. Er ja, staat hier wel bij tenminste tien jonge rijkse ambtenaren... menen van uh, wel en trokken vorige week in hun vrije tijd... naar de VS om daar campagne te voeren tegen Donald Trump. Ja, natuurlijk mag dat als het in de vrije tijd is. Ja. Maar er zijn ook nog mensen die... Uh, Ambtenaren en campagne gingen voeren voor Trump of tegen Hillary of... Uh, <laughs> niet dat ik weet, maar dat zou vast zo kunnen. Ja, maar daar hebben ze nu een wet voor aangenomen dat die kunnen ontslagen worden. Ja, dat zijn racisten, homofobe, xenofobe. <laughs> ja, maar als het even omdraait, als Hillary Clinton hier in Nederland campagne zou voeren, dan, uh, whatever, dan zou ze als een haatprediker gezien worden. Dus ze is uh, uh, tegen abortus, tegen homohuwelijk. Ja, ze was, ze was ooit tegen homohuwelijk, maar daarna weer de oh, ja, ja. ja, dat is afhankelijk van de peiling, hè? In Nederland zou ze zwaar voor zijn, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat is ook wel zo. Ja. Met het is ook wel raar, als de Nederlandse overheid zelf geld geeft aan die Clinton Foundation om haar te sponsoren... ...en dan tegen die ambtenaren zegt van, jullie mogen niet gaan <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, Ze gingen naar Philadelphia toe. Ja. Is dat, was dat, is dat nog in een swing state of zo? Of hebben ze dat. Uh... Die hebben ze verloren, Pennsylvania. Hm. Uh. Nederlandse ambtenaren, fail again. Zou <laughs> kunnen weten, oh jee, er komen Nederlandse ambtenaren. Nou kunnen we het op onze buik schrijven. Yeah.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 En ja. uh, toen uh, hadden ze haar daarna ondervraagd en zeiden ze: van ja, maar daar krijg je toch ervaring mee. en Dan kun je misschien later. <laughs> ja, dan doe je wel wat mee verdienen. Ja, het rare is bij TUT ook al dat het. het mag voor een, een, een minimumloon en hoger. en het mag voor nul. Maar iets ertussenin mag dan niet. Dat is net zoals met uh, organen doneren. Ja, dat, uh, je mag het alleen voor nul doen, zeg maar. Dat is. Uh, er zit ja, je een mag soort wel iemand aan, Als je als stagiaire en hem helemaal niks geven. Uh, maar anders als je hem aan de banen gaat, moet hij minimaal acht zoveel per uur verdienen, maar 57 dan ben je een crimineel. Ja. ja, je mag ook, je mag best je orgaan doneren aan, uh, aan iemand, maar je mag er niet één euro voor vragen. Dan is het opeens weer heel uh, organenhandel. Ja. <laughs>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 En ja, dat kan, uh, er wordt natuurlijk altijd, kan je makkelijk zeggen dat het een ongelukje was of dat er iets fout was, maar uh, er kwam dan de Rooms-Katholieke Kerk, die kwam er weer achter. Die willen natuurlijk zoveel mogelijk katholieke <laughs> <laughs> kinderen hebben daar. We zijn heel erg katholiek daar in de Filipijnen. Ja. <laughs> ja. Ja. Dit nog even, no nog even een, nog een, even een zinnetje. Staat hier, zeker in de jaren 40. Uh, sprak Margaret Sengers about ways to solve the negro problem in the United States. <laughs> ja, dat klinkt heel erg als, als een <laughs> uh, besnoorde man uit, uh, <laughs> uit Duitsland. Ja, uh, uh. En, dat, en dat is al de, de grote held van uh, Hillary Clinton, omdat ze feminist yeah. was. Dat, dat, uh, dat moet je er dan wel bij weten. Want anders denk je van, uh, hoe zit dat nou? Ja, maar, ja, ja. Ja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 het het uh, kan verspreiden. Ja. Dat, ja, dat, dat probeert Obama al een hele tijd. En het is nu uh, nog maar anderhalve maand... ...en dan de kerst en de nieuwjaren... ...zo er nog tussen. Ja, maar het kan wel zijn dat ze in Europa... Ja, komt, nou ja. ...denken van, zal natuurlijk eerst van... Uh, de, ...ja, moet er moeten dan concessies gedaan worden... ...want het is geen vrijhandelsverdrag... ...en dan wordt er, ja, we worden er allemaal... ...hier wordt een industrie genaaid... ...en daar wordt er een beloond enzovoort. Ja. En Europa vond...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 Die zo hevig is, dat niemand door heeft dat er via een achterdeur dat uh, regenjast <laughs> ja. <heen> is. <laughs> en als het niet doorgaat, kunnen ze elkaar mooi de zwarte pieten spelen <laughs> ja. over. Ja. Ja. minuten gesproken, hoe is dat met Juncker? Ja, Juncker, ja, ja, ja. <laughs> Investeringsplan Juncker levert uh, volgens rapport geld en banen op.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 ja, maar waarbij de politiek dan bepaalt wat er wel, waar er wel niet in geïnvesteerd wordt en niet de consument met zijn, uh, die met zijn euro stemt en via investeerders dan uh, krijgt waar die uh, op, zit, op zit te wachten. Ja, dat is logisch, want wij doen het allemaal verkeerd. Hoor. En, de, en uh, zeggen dan ook, ja inderdaad, dus, uh, wij zijn domme, domme slaven natuurlijk. Maar dan zegt hij, uh,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 Oh, ja, Dan is het eigenlijk best wel een interessante investering. Maar ja, krijg je, dit is natuurlijk een recept voor, des, voor misinvesteringen natuurlijk. Voor ja, het fout, messer, alle he? keren van kapitaal. En als het dan dadelijk fout gaat, dan zeggen ze, ja die verdomme bedrijven nemen veel risico's. <laughs> ja. Wij er zijn om de boel te redden, net als ze met de banken gedaan hebben. He? Ook een rekening wordt tot 100.000 euro gedekt, al die banken gaan belachelijke risico's nemen. Als ze geld verdienen moeten ze houden en als ze het verliezen, dan worden ze gered.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 Ja, 350 miljard, dat zijn het bedragen ook, zeg. 315 was het, loop maar, ja, dat is nogal een hoop, ja. Oh, nee, dat valt wel mee. <laughs> ja. ja, jongens, je kunt toch makkelijk lenen al dat geld, joh. Ja, zeker. Wat is het probleem? Rentevoetbal. We Druk weer even wat bij. <laughs> <laughs> ja, wie moet het nou wel betalen, ja. joh. Heb je nog meer EU-nieuws, Joh? Oh ja, zat, zat, zat. Uh, ik heb hier nog, ja, dit, dit heeft zich wel afgespeeld, uh, in de wateren rondom de EU.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 Ja, een week daarna komt er ons eens van... Uh, Nederland gaat met België voor miljarden aan marineschepen aanschaffen. Ik <lacht> denk ik altijd van... Uh, is dat nou toeval? Uh, je gaat gewoon met je onderzeer een beetje daar uh, bij Syrië voor de kust... tussen, tussen die uh, al die boten van uh, Poetin doorvaren. <lacht> en dan word je weggejaagd. En dan... ze, uh, oké, okay, nu is het moment om, uh, om onze miljarden investering voor marineschepen te pleuren. <lacht> ja, of nog erger dat ze die investering al klaar hebben... en dat ze dan denken van, we gaan daar even varen, want dan... <lacht> <lacht> ja,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 ...voor je de oplossing al klaar hebt liggen... ...en dan wacht je op de reactie van het publiek... ...en die publiek stond... Oh, oh, oh. ...en dan zeg je... ...nou, hier hebben we een nieuwe... Marine ...nou weet spreek. ik wel wat voor. Ja, ja, ja, ja. En, en, hebben we hebben toevallig net een oplossing voor de plank liggen... ...net zoals Erdogan... Die, uh, ...die net een lijst van duizenden dissidenten... ...klaar had liggen die uh, geruimd moesten worden... ...nadat uh, er uh, een uh, staatsgreep was...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 Om het stort systeem in, dus we moeten ze wel 10 miljard geven. En dan hoef je niet meer die verantwoording af te leggen van waarom geef je ook allemaal van ons geld weg aan uh, grote bedrijven. Nou ja, we hadden geen keus, want het moest wel, anders stort het systeem in. Ja, en er is ook altijd haast bijgeboden. geboden. Dus jij ja, kan ja. niet, zitten, niet zitten zeuren, uh, het is nu een uh, noodsituatie, en uh, anders heb jij het op je ja. geweten. Ja, ja als politici zeggen we hebben geen keus, en uh, ja. dan hebben ze daar zorgvuldig ik naartoe ook, gewerkt. Dan je, uh, ik ga houden. Ja, en wat ze denk ik ook doen bij dat soort dingen is. Als zo'n bank eenmaal gaat instorten, dan eerst gaat de koers helemaal naar beneden toe. En dan uh, ja, aan het eind dan kunnen ze het voor bijna niks kunnen ze het met een staats, uh, ja, staatsgeld overnemen, zeg maar, nationaliseren. En dan gaan ze gewoon een hoop inflatie creëren. En dan kan je het altijd wel weer voor meer verkopen aan het eind. De inflatie die zorgt wel dat alle uh, zeg maar, dat het waterniveau van het geld gaat omhoog, dan gaan alle boten omhoog. Ja, dat zullen uiteindelijk zullen we er ook wel weer hè, onder de tafel hier en daar. Uh...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 Maar dat was, het congres was uh, vrijgesteld geloof ik. Dat <middels>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 een feministische sneeuwschuiven? What the fuck? <laughs> in, de, in Zweden hebben ze feministisch sneeuwschuiven. Ze gaan het, het sneeuwschuiven gender equal doen.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 En dat zijn dus al vrouwen. En het is dan heel feministisch om blijkbaar te zeggen dat ze niet voor zichzelf... Uh... Dat vrouwen niet kunnen autorijden, dat zeggen ze eigenlijk. <laughs> ja, dat ze ook niet kunnen fietsen, of niet kunnen ja, ja, ja, ja, dat ook. Ja, er <laughs> ja, staat, dus uh, The issue affects women considerably, as increasingly it is women who walk and cycle more than men. Het zal vast wel op feiten gebaseerd zijn, dat soort, uh... <laughs> Ja, volgens mij zijn ze Zweden heel de weg kwijt met dit soort dingen, want dat, aan de ene kant hebben ze een enorme...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 ja. Ja. ja, ik vond dat hier meisjes hilarisch nog een paar jaar terug dat een uh, demonstratie tegen global warming was uh, afgeblazen vanwege extreme kou. <laughs> <grimples> <laughs> het was dan nog in Brussel ook. Dus, uh, yeah. Ja, ik las vandaag ook dat de cursus um... Of de bijeenkomst van Help, ik ben wit, was afgelast. Uh, hoezo? Ja, er was um, een tijdje geleden, ik had er iets over gezien op Facebook, dat er een uh, soort uh, bijeenkomsten werden georganiseerd voor uh, mensen om te reflecteren op hoe ontzettend racistisch en fout ze lang zijn. Oeh, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Versus help ik ben wit in Amsterdam, de zelfhulpgroep ik help ik ben wit, heen aan meningsverschillen over de kleur van de deelnemers even niet door. <laughs> oh, yeah. Ja daar heb ik ook van die, van die verhalen over gehoord, dat het, komen er komen een aantal van die mensen bij die, die allemaal zich gediscrimineerd, allemaal wedstrijdje doen wie het de grootste software is zeg maar.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 Oh, kan ik dat ook uh, als excuus uh, gebruiken, jongen? Ja, ja het gaat <laughs> over Amerika, hè? Oh, oké. Okay. Als Wilders, Wilders? wint. Ja, als wint. Ja, inderdaad, dan mag jij dat ook uh, gebruiken. Ja, of in een andere werk veel. Uh. Je geeft ook een heleboel telefoontjes naar de Suicide Hotline. Dat uh, uh, was ook enorm toegenomen na de verkiezingen. Oh, jongens. Ah, het is toch erg. Daar gaat het gewoon niet meer zitten. Daar dat is dan de toekomst, hè? Het zijn de special snowflakes generatie, is dat, hè? Die. Ja. Die en kunnen en je kunt er helemaal niks, niks meer hebben. Al uh, communisme, of een soort van marxistische dingen. Lopen te promoten. Zodra dat daadwerkelijk zou worden ingevoerd, zijn die mensen de allereerste die een kogel krijgen, natuurlijk. Dus, uh, ja. zijn uh, ja. echt de useful idiots. Uh, yeah. Ja. Maar serieus, die mensen die groeien op. Wat, moet dat, wat, wat wordt dat in de toekomst? groeien niet op eigenlijk. Ja, inderdaad, ja. ja, die groeien niet op, ja. Ze zitten nog steeds in de fase van, uh, weet ik veel, uh, zesjarig of zo. Zal ik zo'n meme voorbij komen van een jongetje die zijn moeder. En dan zegt dat jongetje, when I grow up, I want to be a politician. En dan zegt die moeder, you have to choose, Billy, one or the other. <laughs> <laughs> Opgroeien of een politicus worden. Uh, ja, maar goed, uh, hebben we nog iets over het bericht zelf te zeggen? Ja, het is triest. Maar... Yeah. Ja, Ik denk dat dit soort extreme gevallen, uh, dat, uh, dat dat nog wel een, min een kleine minderheid is, uh, gelukkig. Maar dat lijkt zich wel uh, uit te breiden.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 Ja. ja, heel lang geleden, je, decennia, oh, dat ook niet zijn, decennia, nou ja, het is toch al een aantal decennia geleden hoor, dat ik een school bezocht. Ja. <laughs> en dan kon je bidden voor een goede examenuitslag ofzo, of voor succesvol beter dat Ja, ik onderzoek. wist dat, die, dat waren die hokken die altijd leeg waren, dat uh, waren ja, gebedschrijfde, <laughs> er zaten dan kaarsen en, en uh, ja, nooit <laughs> iemand, weet je wel. <laughs> een keeshok.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 Nee, het is te goedkoop, dat moet je niet willen. Ik heb dat ook wel eens, dan ga ik naar Albert Heijn en dan ga ik klagen van, hé luister dan, ik wil die yoghurt minimaal anderhalf. Ja, die zijn het aan het dumpen, verdomme. Dan ga je naar de Action Tour en dan klagen over de lage prijzen. We moeten de Aldi gaan verbieden. Ja, dat staat ook... Nou uh... ah, ja, wij maken er grap over, maar er zijn natuurlijk wel minimumprijzen voor dingen in het verleden. Ja. Dus dat, volgens mij, uh, met het gebied van landbouw zijn er nog steeds allerlei van dat soort uh, vreemde regels, hè? Ja, Campina die, die had het uh, besloten vanwege de lage melkprijs om uh, mensen te belonen wanneer ze stoppen met leveren. Oh Hoe Wat ik denk, oké, oes, wat hebben we eraan? Ik kan een beetje koeien belonen om te stoppen met leveren, want dan uh, zijn er minder koeien en dan gaat de melkprijs omhoog. Hij zou dat is. ook met loon werken? Personal, maar als je te laag loon hebt, dat. Uh,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 Oh. Nou, dat is ook zo mooi, dat dus het De Haag, jarenlang, uh, uh, Groot brittannië en Zweden blokkeerde in jarenlang jarenlang Brusselse voorstellen om de bestaande defensieve maatregelen aan te passen. Dus je moet je, moet je verdedigen tegen mensen die je goedkope spullen aanbieden. En uh, Ploumen die zegt, we moeten vooruit. Dus, uh, <lacht> dat is ook zo'n mooie... Uh, en, uh, moeten we ook en, nu vooruit? Want dan moet je <lacht> ja, ja, we moeten vooruit naar de toekomst toe. <lacht> maar, uh, <lacht> Maar het aansluitend bericht... wat ik dan de, uh, kort daarna lees... is uh, Tata Stiel... Uh, die, uh, die zit in uh, Oude hoog, uh, Hooghovens... hooghovens uh, in Muiden. Heeft uh, opnieuw verlies geleden. <laughs> dus... Uh,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 moet wil ik nog even naar raam heen gooien. Ja. Nee, ja. ja dat is Behalve echt. als dan de kandidaat... Uh, die academische van... wetenschap van de economie, dat is nog ingewikkeld hoor. Ja. En er is nog een berichtje wat, ook nogal, wat we nog over hebben geslagen. Maar dat is over India. Uh, India oh ja. Ja, ja, over ja, ja, ja, die zouden nog doen. Ja. En dan, uh, dan gaan we daar even mee afsluiten. En hey, vertel. De uh, war on cash uh, woedt daar hevig. Dus we uh, zijn daar... Uh, Oké. Okay.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 De 500 en 1000 roepie notes die 6 en 12 pond respectievelijk waard zijn. Mm. Dat zijn de grote biljetten. Er. Maar dat is nog steeds een hele hoop geld daar. Dat moeten we niet willen. Met 16 plan. pond is gewoon nog een hele hoop geld daar. Ja, maar het is dus ook zo dat uh, ja, als je dat dan om wil wisselen.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 Ja, dat zou ik ook doen. Ik bedoel, als hier in Nederland 500 euro biljart afgeschaft wordt... en ik heb er toevallig nog 20 liggen. Heb ik niet hoor, maar... Dat zou het zomaar ook maar kunnen. Nou, ja, maar stel ik dat ze liggen en je moet het zo moeilijk doen om... Uh... Ja, er wordt gewoon een muur opgeworpen als je dat wil... Uh...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 uh, ja, anders is het pech. Dus dan, uh, ja, de, de mensen blijven er maar in vertrouwen in het uh, geld van die overheid. Met dat soort trucs hebben ze het ook losgekoppeld van goud, hè? Dus, uh, ja. ja. En misschien is dit Indiaanse uh, verhaal ook wel de reden dat Bitcoin daar nou weer omhoog gaat. Ja, zo uh, kunnen nou, ja, Alhoewel, bit, Bitcoin-loket of zo, dat je een beetje cash komt en. Uh, ja. ja. Ja, dit blijkt het... er een beetje op dat alle, alle cash wordt. Afgeschaft, of tenminste, uiteindelijk zullen ze dat, denk ik, ja, overal wel gaan doen, uh, alle cash afschaffen. Oké, is India een uh, bitcoin-land, want ik hoorde bijvoorbeeld in Bangladesh is er dan uh, bitcoin verboden. Uh, niet dat ze zich wat, dat ze wat van aan het werken houden. Er maar... heeft toch niemand geld, dus het maakt niet uit. <laughs> nee. ja, ik denk dat in India dat is een hele erge traditie van goud. Het staat hier dat India in goud gaat naar 2800 dollar per ons. Dus we hadden net de goudprijs behandeld, die was 1250 of zo, maar dat is inderdaad uh, bijna het dubbele van. Uh,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 Maar oh, je moet dat filmpje in die groep uh, even bekijken. Ja, Wil je het volgende keer behandelen of uh, zal ja. ik de link dan ook niet? Ik uh... zou hem maar even publiceren, dan kunnen we even zelf even kijken. Het is een stukje van 11, 12 minuten geloof ik en je ligt echt in een deuk. Dat gaat helemaal naar. Uh, Oké. Okay. Nou goed, we zijn een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. Dus ik uh, wil iedereen nog uh, hartelijk danken voor het uh, luisteren naar deze uitzending.